Drie uur Marian Koekoek met het NOS Journaal. In het Friese dorp Raart zijn zeker 17 mensen gewond geraakt... toen een auto op hen inreed. Drie mensen raakten zwaar gewond. Volgens de politie lijkt het om een ongeval te gaan. De bestuurder van de auto wordt verhoord. Zo'n veertig mensen hadden zich verzameld om een vuur toen het ongeluk gebeurde. Traumahelikopters werden ingezet om gewonden naar ziekenhuizen te vervoeren. Een aantal gewonden kon ter plekke worden behandeld.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 Ze zouden Rwanda opnieuw met wapens willen veroveren. Het weer, het regent en er staat voorlopig nog een krachtige wind. Overdag nog wat regen. In de middag droger en af en toe zon. En het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Welkom terug bij Dit is de Nacht op deze mooie 1 januari. Spreek ik zo meteen met Faisal. Hij is vannacht nachtwaker in de Amsterdamse opvang van het Leger des Hels. Daar wordt heel anders oud en nieuw gevierd. U hoort het zo meteen. Kom, kom, kom, kom.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 It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. It's clean. And don't worry, be happy. En zojuist hoorde u Fenton Limp en The Paints. De meeste mensen vieren uit een nieuw thuis met familie of vrienden. of gaan naar een feestje in de stad of het dorp. Maar dat geldt niet voor iedereen. Denk bijvoorbeeld eens aan het dak en thuislozen. Faisal Yorks is nachtwaker in een opvanghuis van het leger des Hels in Amsterdam. En vannacht aan het werk. Goedennacht. Goedenacht. Goed nacht. Gelukkig nieuwjaar. Ja, gelukkig nieuwjaar. Is iedereen al naar bed of wordt er nog feest gevierd? Er zijn nog een paar beneden, maar de meesten zijn nu moe. Die zijn nu naar bed al. Okay. Moe ja. van een feest of is er niet echt gefeest? Ja, we hebben heel luid muziek gedraaid hier en wat was vuurwerk oh ja. afgeschoten. Okay. Dus het was wel gezellig nog. En wat voor muziek? Van alles. Top 2000 of nee, cd'tjes? Er je nummertjes roepen van de Doors tot André Hazes. Tot ah. maar op. Dus het was uh, via de computer even. Wat was het populairste nummer? Het populairste nummer was volgens mij van de doors, was Riders van de Storm. Oh ja. en, en vuurwerk afgestoken ook, zeg je? Ja, we hebben met uh, iedereen even rotjes in hun hand gekregen en een paar, paar pijlen. En dan hadden we nog een uh, 200.000 klapper voor de deur afgeschoten. Dus het was wel gezellig. En daar heeft het leger voor gezorgd. Daar heeft het leger voor gezorgd, natuurlijk. Ja. Hoeveel, hoeveel dak en thuislozen zitten er op dit moment bij jullie? Zeg maar, op dit moment zitten we op 49. En, en uh, hoeveel kunnen jullie aan? 50. Oh, dat dus is er bijna vol. Dus... Ja, dus we zitten bijna vol. En is dat uh, normaal? Uh, is dat uh, altijd zo tijdens de gemiddelde nacht? Of is het, is het uh, minder of meer? De, zeg maar, tijdens de gemiddelde nacht zitten we ook op 49 maanden ongeveer. Ah, ja. dus, uh, ah, vandaag was het wat rustiger, want meer dan de helft heeft afgezegd. Dus die waren bij familie of die waren gewoon buiten erg. erg. Okay. Dus we waren ongeveer met 10 bewoners waren we vanavond binnen. Ja. Dus het was uh, lekker rustig. En, en hoe vinden de dak- en thuislozen om, om bij jullie oud en nieuw te vieren? Ja, uh, ik kan me voorstellen dat een heleboel dat niet zo leuk vinden. Die waren er vandaag ook niet. Hmm. En we hebben ook een paar die gewoon niks ervan wilden weten. Die lagen gewoon op bed. Ah oh, ja, ja dus, uh, maar, maar degenen die beneden waren, die vonden het wel gezellig. En, en om wat voor gevallen gaat het dan? Uh, wat die mensen betreft die, die dan op bed blijven liggen? Ja, Zeg maar gevallen die niet zo goede contact hebben met van, van familie. Mm -hmm. Dus rond deze tijd komen de herinneringen weer naar boven. Ja. En dan blijven ze liever op hun kamer zitten. En hoe is de stemming dan in, in, in de opvang? De stemming is oké. Okay. Het, het, het viel mee. Ik had het erger verwacht. Maar het okay. eerste een goede stemming vanavond. Dus het was gewoon gezellig. Ja. En voor degenen die op bed waren hebben we eigenlijk niks van gemerkt eigenlijk. En, en hoe, hebben, uh, hoe was het voor de, de feestgangers, voor de mensen die, die wel hebben meegedaan? Hoe hebben zij het beleefd? Ja, zeg maar, sommige van die wij hebben gesproken vandaag... die uh, vonden het wel jammer dat ze hier zitten met, met de feestdagen. Maar het is even niet anders. Ja. Dus we hebben er vanavond het beste van geprobeerd te maken. Dus uh, we hopen dat het is gelukt. En, en, en doen die verhalen die je dan hoort, doen die nog wat met je? Of, of ben je inmiddels al... Ja, ben je, uh, het bereikt, heb je het stadium bereikt dat het ja, eigenlijk heel gewoon is geworden allemaal? Ja, zeg maar, ik heb, uh, ik heb vorig jaar ook met kerst hier gewerkt. Dus, dus we zijn een beetje voorbereid op de sfeer eigenlijk. Ja. Dus ja, we proberen gewoon er alles aan te doen om ze het toch een beetje leuk voor ze te maken. Ja. Dus hebben we hebben vandaag maar besloten om de luidsprekers uit de kast te halen en maar luidmuziek muziek te, te spelen. Dus kwamen ze een beetje in de, de, de stemming. Wat was het mooiste moment van de avond? Het mooiste moment van de avond is, is toen ze vuurwerk in hun hand kregen. Want dat hadden ze niet ver, verwacht eigenlijk. Dat was een verrassing, hè? ja. Ja, en, en, en de politie kwam nog langs met allemaal oliebollen en, en, en, en broodjes. Dus ze waren helemaal gelukkig vanavond. En, en welk um, verhaal van, van de mensen die bij jullie zitten um, raakt jou het meest? Ja, zeg maar, uh, van de mensen die bij ons zitten... Ja, van de mensen die nergens naartoe kunnen of Die gewoon eenzaam zijn, die willen we ergens naartoe, maar dat kan gewoon niet. Door, door, door, door verschillende oorzaken. We zien ruzie met familie of ze hebben he helemaal niemand meer. Mm -hmm. En die zitten nu gewoon binnen bij ons. En dat raakt ons wel een beetje, of, of mij per, per, persoonlijk dan. Ja. Want uh, je, zie, uh, je, ja, je ziet echt dat ze echt iets willen doen op deze dagen, maar dat gaat gewoon niet. We hebben sommigen wel contact met, uh, met uh... Met hun dierbaren? Ja, de, de meeste hebben wel contact met hun okay. dierbaren. Ze zijn er op een paar na. Ja. Dus uh, ja, met die heb ik wel te, te doen eigenlijk. En, en maak je dan ook een extra praatje met ze of zo? Ja, eigenlijk forceren we niets op zulke, op zulke dagen. Dan dus hmm. wachten we eigenlijk af tot zij naar ons toekomen. Want, uh, ja, ze moeten het zelf willen. We willen niets forceren eigenlijk. En waren er mensen bij die, die naar jou toe kwamen? Nee, vannacht niet. Oké. Okay. Vannacht niet, dus dat viel wel mee. Oh. Maar je kan wel aan een paar zien dat ze niet echt gelukkig waren. Ja. Maar ja, die wilden gewoon met, met rust gelaten worden, dat hebben we ook gedaan. En, en nu slaapt dus bijna iedereen. Wat, wat ben jij dan nu aan het doen? Ja, ik zit met mijn collega en we wachten op de andere dertig die nog binnen moeten komen. Oké. Okay. Dus het, uh, het wordt nog gezellig als ze allemaal terugkomen. Uh, komen straks. Maar waar zitten ze dan nu allemaal? Ja, een hele groep is net naar, naar, naar de stad gegaan. Of die gingen net voor twaalf voor uur gingen ze naar de stad toe. Ja. Dus uh, die kunnen elk moment naar binnen lopen. En waar, waar, waar zijn ze dan naartoe? Ja, we hoorden van een paar die gingen naar, naar het Rembrandtsplein. Daar hadden ze afgesproken met, met, met nog andere bewoners. Ja. Dus ik denk dat, dat, dat, dat, dat ze daar uh, aan het feesten zijn nu. En t, ja, hoe is het dan voor jou dan om daar nu te zitten, om dan nu uh, te moeten werken? Is dat uh, een straf of valt dat wel mee? Nee, ik zag het eerst als een straf. Ik baalde eigenlijk, maar het ging <laughs> wel mee. Het, het was echt ge gezellig hier. Dus uh, het is wel goed, goed gekomen. Het is wel een bijzondere manier, lijkt me, om oud en nieuw te vieren. Ja, dat, dat, dat wel. Maar bij ons is iedereen eens een keertje aan de beurt. En ja. dit jaar was ik aan de beurt. Tot hoe laat moet je nog? Ik moet tot zeven uur. Nou, dan heb je nog even een paar uurtjes voor de boeg. Ja, ja, ja. Het, gaat, uh, het gaat sneller vannacht. Faisal Jorks, nachtwaken in een opvanghuis van het Leger des Hels in Amsterdam. Heel erg bedankt en ik wens jou ook alle goeds voor 2013. En natuurlijk voor alle dak- en thuisdozen die, uh, die uh, bij jou zitten... en op andere plekken in Nederland zijn. Um, alle goeds en bedankt. Ja, hetzelfde. <laughs> Ik ben heel benieuwd hoe u oud en nieuw hebt gevierd. Wat uw uh, verwachtingen zijn van het nieuwe jaar. Laat het weten. 0800-1121. Dat was Ivan Ellemann en Hello Stranger uit 1977. Niels, goeienacht. Dag, Maarten, Met Niels van der Linten uit Soetermeer. Goeiemorgen. Ook het allerbeste voor jou. Ja, dat, dat wens ik jou en je, je, je team en de studio ook allemaal op, op toe. Hè? Maar Bedankt. Maar weet je wat mij zo ontzettend uh, dwars zit? Ja. Uh, het gaat om het volgende. Mm -hmm. dat ik loop al een aantal jaartjes mee. Ik ben een, een oudere jongere... Ik ben 74. Ja. Uh, alleen iedereen... Nou, de enkeling zegt van wat? 74? Je ziet eruit als een vent van 58. Dat vind ik alleen maar... De enkeling ziet dat, hè? Je klinkt in elk Want, geval heel erg jong. Ja. Dat sowieso, ja. Dat, ja. Uh, weet je, je Maarten, ik ben nog wel een uh, prakticiër en ook wel een denker... Mm -hmm. om, om, om zonder arrogant te zijn. Ik heb negen jaar psychologie gestudeerd in, in Zweden... en ik ben er nog steeds niet achter hoe dat kan... Hoe wat kan? Je, ja, waar dat aan ligt. Weet je, dat, ik ben 74 en je zegt ook, je klinkt ook jong, de, hoe dat kan. De, de, mm. Daar ben ik altijd constant over, een prak, ja, niet te praktiseren, maar het nadenken. Ik hou me ook vreselijk veel bezig met de geest, maar vooral met mensen. Maar Maarten, weet je wat mij zo ontzettend verdrietig maakt? Is het feit van zich dat ik volg alles, hoor. want ik ben een verschrikkelijk nieuwsgierig mens... Ook radio, televisie, kranten heb ik de deur uitgegooid. Want ik las er zeven per dag en ik werd er een beetje moe van. Want ja, weet je, het is eigenlijk min of meer hetzelfde. Maar het gaat erom. Als ik dan de radio volg of televisie. Ik word wel eens heel erg geïrriteerd, omdat media is allemaal zo ontzettend vluchtig zo vreselijk vluchtig. En dan kom ik ook op al die mooie wensen, uh, die we elkaar nu in 2013 weer toe, uh, toe bedelen. Uh, maar in februari gaat men weer over tot de orde van de dag. Mm. En dan is men alles weer, weer kwijt. En dan begint men weer te schelden over de buurvrouw die vervelend is. Of, of men zit weer te schelden over die rottige politici. En, zo, weet je. en, en wat is dan je wens? Is, is, is je wens dan uh, minder vluchtigheid? Ja, bijvoorbeeld. Oh. dat... Maar en, en Maarten, weet je wat mij ook onhoogst uh, gewoon irriteert? En dat is waarschijnlijk mijn utopische gedachte. Is, uh, ik hoop een keertje dat die reclame voor televisie en radio en alles, te, dat dat weg wegbezuinigd uh, weg, weg wordt. Want dat is vergifst voor je gevoelsleven. Want dat is, gaat alleen maar om één ding... dat, dat de kassa moet rinkelen. Maar dan ben jij eigenlijk gewoon blijft. tegen het kapitalisme. Ja, nou of ja, of, ik. of is dat uh, te veel nou, gezegd? Nou, weet ik niet hoor. Ik weet het niet hoor, maar... weet je, ik, ik, ik, ik zie ook vaak programma's... en ik blijf beweren dat al die reclames... dat ze is één gore, vieze gore leugen. Want dat zie ik in de Keurigdienst van Waarde. Ik zie ook bij kassa en radar... Dat al die producten, dat, is allemaal, dat zijn schadelijke dingen waar de mens niet, niet gezond bij blijft. Wat nee. zou ik nou graag eens willen in 2030? Dat er eens iemand opstaat en zegt weg met die troep. En voor mij mag ik, wil ik nooit 500 euro per jaar betalen aan luisteren... en kijken mm -hmm. of dat nog bestaat. Weet je wel, maar die rommel is je gif voor je gevoel en je denken. Dus dat moet weg. Allemaal weg. Ja. ja. En, en dus minder vluchtigheid. Juist, precies. En dat met de vluchtigheid bedoel ik mee, Maarten. Want, weet je, ik vind het zo erg lief dat je naar die man luistert van het Legertus En ik heb ook weer zo'n bedenking, want ik jaren geleden ook uh, van feit hoorde ik, ik weet niet of dat het waar is, misschien. Uh, was dat misschien een, soort, een, een, een bepaald soort roddelverhaal. Maar bij, bij, bij het des Heils kom je niet binnen als Legatis als je homo bent en je, en je vrijgezel. Hmm. Ik bedoel, het is tweeledig. Ik weet niet of dat wel klopt, maar ik heb het allemaal wel gehoord. Ja. Weet je, maar ik vind het prima dat je zo'n gesprek hebt gehad met zo'n zo man, gewoon die, die, daar word ik heel blij van... want dat geeft mij weer moed als burger. Weet je wel, om, ik heb ook een beetje een, gewoon een duistere kant een, uh, van denken... maar als zo'n man vertelt dat hij blij is, dat hij mensen op wil vangen... en dat hij wel een beetje baalt... Hè, en dat hij gewoon als mens zich inzet voor de armoede voor, voor een ander... En ook dat vind dat, ik geweldig, uh, ook dat daar word ik heel iets... blij van... Wat je mensen toewenst dat ze zich misschien meer voor die ander dan inzetten in 2013? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En dat we eindelijk eens op moeten houden met dat ge. Ik. Ik, ik, ik, ik, ik. Nee, het is niet ik. Het is de wereld. Ik heb je ogen open en je oren open voor je naaste. Dat is dat de Bijbel zo mooi kan vertellen. Hè? Maar kijk eens om je heen. Niels, mag ik je bedanken? Oké, okay, Maarten. En een heel goed 2013 gewenst. En een heel fijn leven voor 2013. Dankjewel. je wel. Maarten. Harry, goeienacht. Dag. Dag, hallo. Dag. Hoe hebt u oud en nieuw beleefd? Thuis, alleen. Met mijn hondje. Oké. Okay. En... Ja. Ik en... ben sinds uh, de 8 december 2011 bij mijn weduw na. En... Uh, ik ben graag alleen. Uh -huh. Maar ik ben uh, ik had eigenlijk een andere wens, maar nu ik mijn voorganger gehoord heb, werd ik toch even stil. Yeah. Ja? Ja. Ik, uh, ik wens die meneer toe dat hij uh, misschien ooit een, uh, dat hij een klankbord vindt. Ik, ik denk dat hij heel weinig mensen om zich heen heeft waar hij zich uh, tegen kan uiten. Uh -huh. Hij is, uh, hij, is, hij is zo bitter, mm. denk ik, aan dan wat jammer als er dan... Misschien, ik, ik wens hem toe dat hij mensen om zich heen vindt waar hij een klangballen heeft. En die hem dan uh, toch uh, ook een andere kant van, van het leven, en de, een mooiere kant van het leven... Laten we laat kijken. Ja. Laat het ja. Maar mijn wens voor 2013 is dat ik eh, eh, niet zoals in 2012 heel veel lieve mensen om me heen verlies. Hmm. Want die, dat is doorgaan. gebeurd in 2012? Ja. Er zijn heel veel mensen die mij heel dierbaar waren. zijn van mij weggegaan. En uw partner dus in 2011? Ja. En ik, ben, ik, ik word nu 67. En dan kom je toch in een leeftijd... Dat, je, dat, het dan toch, uh, uh, dat het dan toch komt dat er veel mensen om je heen wegvallen. Ja. Maar Dat is onvermijdelijk, hoop, ja. Dat ik dus in 2013 niet zoveel verdriet heb over verlies van mensen. Nee. Wat was het moeilijkste uh, overlijdensgeval uh, afgelopen jaar voor u? Dat, uh, dat was van mijn partner. Ja, dat was eind 2011, hè? Toch, zei ja, ja, Hij had 12 jaar Alzheimer. Oké. Okay. Dus, ja. maar in het geval... Het, uh, ja, het, het, het ging niet meer. Het, het, was, het was goed geweest. En ik heb het ook tegen hem gezegd... Jongen, je hebt genoeg geleden. Het is goed geweest. Als je wil gaan, dan ga maar. Je hebt genoeg geleden. Want dat was het ergste. Maar toen kwamen we dus in 2012... Zijn nog... Dus, ja... Verschillende mensen die mee dierbaar waren, die zijn van mij weggegaan. Mm. Ja. En, uh, en, ja. en dat doet pijn. En ik hoop dat dit jaar uh, toch niet zoveel mensen van me weggaan. Ja, dat hoop ik ook uh, met u. En, uh, je mag gewoon je zeggen. Nou, dan doe ik dat vanaf nu. En uh, ja. ik wens dat natuurlijk ook alle andere mensen toe. Want uh, ja. uh, dit is natuurlijk iets waar je nooit uh, mee, mee leert dealen, mee leert omgaan, hè? Ik krijg ze niet meer terug, hè? Nee. Ik krijg ze niet meer terug. En ik zeg altijd: pijn en verdriet wordt met die tijd anders, maar het gemist dat blijft. Dat, dat krijg je nooit kwijt. En als u mij toestaat, um, zouden we positief misschien kunnen afsluiten. Gaat u misschien uh, morgen of overmorgen met een dierbare iets, iets moois doen? Ja, ik heb uh, een, een, een maand voordat, uh, voordat mijn partner is, is, is zwaar van mijn, uh, is de man van mijn oudste zus gestorven. En uh, ik heb een zus die heeft een 52 polio gekregen. Dus we zijn nu met z'n drieën alleen. En uh, ja, we hebben we doen nu veel met elkaar samen. Ja, wat, wat, gaat, wat, gaat, wat ga je doen? Ik ga morgen naar de zusjes toe. Leuk. En dan, uh, en dan doen wij dus... Uh, zij krijgt haar, haar kinderen en haar kleinkinderen ze op bezoek. En dan maken we daar een mooie dag van. Mooi. Misschien nog een paar oliebollen eten? Nee. nee. Oké. Okay. <laughs> uh, kon zijn. Kon zijn. <laughs> Ik moet een beetje op mijn figuur letten. Ah, Oké, okay, ja. En dus, dus, dus ze zijn lekker, maar uh, ze zijn slechts voor het figuur. Goed zo. Uh, leeftijd speelt uh, wat dat betreft geen rol, hè? Figuur blijft nee. belangrijk. Ja. En voor jullie wel natuurlijk allemaal een heel gezond, want dat is het allerbelangrijkste. 2013. Heel erg bedankt. En, um, en, en maak nog vele mooie programma's. Dat gaan wij absoluut proberen. Hele fijne nacht en, en ik wens u alle goeds. Je en alle goeds, wel, moet ik zeggen. wel rusten. Tot ziens. Um, ja. Mocht je nou luisteren en ook een mooie nieuwjaarswens hebben, laat het weten. Nacht.eo.nl, Twitter, hashtag dit is de nacht of bel 0800-1121. En misschien ben je wel op stap. Nou, ik zou zeggen, deel die verhalen. Wat maak je mee? 0800-1121. One man, one man told us heaven is the dirt on your hands at? Washing another's feet. One man told us some things may seem small, but when carefully careful, they become grand. That's swear, where his words are wisdom.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 Vorig jaar 2012. One man van Janine. Tom uit Bergen-op-Zoom. Goeiedag. Goeiedag. Uh, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Hoe lang blijven, het met... blijven mensen dit eigenlijk al zeggen? Hè? Gelukkig nieuwjaar. Wanneer hou jij ermee op? Eh. Uh, uh, uh... Uh, nou, was er een soort uh, traditie, geloof ik. Uh, misschien dat dat een Zuid-Nederlandse traditie is. om het de hele maand nog te zeggen. Maar ik moet zeggen dat wij hadden daar wel een vergadering. Zeg maar op 28 januari. En dan keken we elkaar toch wel een beetje aan. als de <lacht> voorzitter met Nieuwjaarsfans begon. Want dan is al 1 e van het jaar om, hè. En, en dus. geef je altijd een, een, een zoen aan vrouwen, of niet? Eh. Uh, nou, ik uh, als, als, als ik naar recepties toe ga, maar dat, dat gebeurt een beetje weinig, maar uh, ja, het, ja, principe. ja, het, ja, eigenlijk wel. Ja. Okay. Uh, maar Tom, waarom bel je? Ik vind het leuk, ik ben nu wakker weer. En, ja. uh, ik weer, zeg uh, je? Was je in slaap gevallen eerder? Ja, nou een beetje ge ge gerommeld. Okay. Uh, ik vond het wel leuk dat een van de vorige bellers uit uh, Groningen, dacht ik... Die had het over, ja, redderen noem ik dat altijd. Hè? Dus in mijn geval de, uh, de nieuwe kalender inrichten, spekketje aan de muur slaan, et cetera. Mm -hmm. En daar is voor mij een, een anekdote aan verbonden... Uh, ...dat dat eens een keer, uh, die zei dat dat voor haar een hele mooie besteding was... weilen Major Boshart. Mm -hmm. Dan vroegen ze van, u bent zo in uw eentje en uh, altijd onder de mensen, maar wat doe je op, op zo'n dag? Nou ja, van, ook dienst geloof ik en zo. Maar dan gingen ze s'avonds uh, de agenda bijwerken en, en de, de nieuwe uh, kalender inrichten en, ja. en een beetje rommelen. Ja. En dat heb ik ook gedaan. Dat okay. vond ik heel erg plezierig. Heb je het ook in je eentje gevierd? Ja, en ik heb uh, wat ik ons eigenlijk wel voor vandaag het, het hoogtepunt van de dag vond. Ik denk dat ik die in mijn jonge jaren wel eens gezien heb die film, maar die was uh, op de televisie High Society. Met uh, veel beroemdheden, hè? met uh, Grace Kelly en... Uh, en toen en ik heb het is een vrij langdradige film voor voor de voor de ideeën van nu films gaan nu sneller, mm -hmm, mm -hmm. maar er zit eigenlijk best. Uh een beetje zo van die mondigheid van, de, van, van vrouwen uh, uh, schemert er al in door. Dat is uiteindelijk en boveninig. Dat was een hele mooie film. Een grappige film. Ja. Een Be beetje langzaam. Maar ik vond het erg leuk dat ik die gezien heb. En voor de rest heb ik dus een beetje geredderd. Ik heb nog meegedaan aan de crypt cryptospan van uh, jullie collega's van NCRV. Van, uh, en toen uh, daar moesten we iets verzinnen. Omgekeerd ja, dat, dat was met Dat was eerder toch al? Ja, vanmiddag. Ja, okay. uh, op een uh, jaarwisseling. En daar heb ik van gemaakt, en dat is een beetje mijn idee ook. Uh, een, een jaarwisseling is geen punt, maar een punt, komma. Oh, een mooi. beetje een knip ook naar die Maya-onzin, uh, uh, of toestanden, hoe je het noemt. Ja. En uh, nou ja, want ik heb het idee dat, dat ik graag wil doorgaan, uh, als het kan, in goede gezondheid. Ja. Maar dat heb je natuurlijk niet voor te zeggen. Ik moet, moet, ik moet u zeggen dat uh, een, een, een nieuwjaarskaart die je wel eens krijgt van uh, een gelukkig nieuwjaar en vooral een goede gezondheid, want dat is het belangrijkste. Ja. En dat, dat irriteert me, zo'n zo tekst, want uh, ik, dat, gezondheid is natuurlijk belangrijk. Ja, je hebt niet maar, voor het niet voor te zeggen. Uh, zeggen? Maar je hebt het zeg. niet voor te zeggen. Je hebt niet wat te zeggen en je kunt ook gelukkig zijn... in, in een toestand dat je een beetje mankementjes ja. hebt. Hè? Hm. Ik had mijn kerstmis eigenlijk een beetje mankementjes... en toen heb ik ze een nieuw woord uitgevonden. <laughs> ik noemde dat... Ik was toen de patiënt van dienst. Dat wil zeggen... Uh, uh, je hebt dat ook in de, de omroepssfeer en de, de hulpverleningssfeer. Maar uh, ik, ik lag dus een beetje uh, uh, ziek te zijn. En, uh, maar allerlei dingen gingen gewoon door. Ik moest een afspraak met de pianostemmer maken en met uh, de apotheek. En, uh, en dat ging, dus ik dacht van ja, ik lijkt wel een, een uh, patiënt van, van dienst. <laughs> maar wat ik voor volgend jaar eigenlijk heel graag zou willen... Uh, dat is ja, een beetje een, een moeilijk, moeilijke term. Die is een beetje gemunt door, door dat blad Trouw. Hè. Uh, er wordt ontzettend veel over vergrijzing. En weet ik wat allemaal gesproken. Mm -hmm. Ik ben nou ook niet meer van de jongste. Ik word 68, uh, hoop ik. Mm -hmm. In februari. Om te oriënteren. Twee dagen voor al Calberti. Daar, daar, daar vertel ik het altijd mee. En dan weten de mensen nog meer. Maar Tom, niet. Maar wat, wilde, is... wat wilde je zeggen? Welk, uh, nou, dus, uh, welke welke Nou, Ik hoor dus ook tot, tot de groep mensen die, die ouder zijn. En... Uh, uh, daar hebben ze het vaak over vergrijzing als, pro als probleem. Maar het, het, het gebruik maken, ja, trouwens, zegt het een beetje moeilijk: van het uh, altruïstische overschot wat mensen hebben. Hey, ik zou bijvoorbeeld best iets willen gaan vertellen op een, of in een verpleeghuis of ja. weet ik veel. Ik hey, doe het op scholen en dat, dat hoort tot de gelukkigste manier. Ja, je bedoelt dat, dat, dat senioren nog vaak prima in te zetten zijn op allerlei vlakken? Ja, ja, allerlei ja, en ja, ja dat zou een wens zijn. Dat dat, uh... Oké. Okay. En een mooie oh. uitspraak: een jaarwisseling is geen punt, maar een komma. Getekend, ja. Tom uit Bergen-op-Zoom. Heel erg bedankt en een heel fijn 2013. Ja, hetzelfde. Ja, daar. Kees, volgens mij. Goeienacht. Uh, Goeienacht. Uh, Kees, Maak. hè? Ja, Kees. Hallo. Ja, ik dacht dat er nog iemand tussendoor zou komen. Maar ja, die is, die is weggevallen. alert. Ja. Die is weggevallen. Hoe heb jij oud uh, en nieuw gevierd? Ja, bij mijn moeder. Ik heb het al eens over mijn moeder verteld. Mijn broer was er en mijn schoonzusje. En daar zitten we dus een beetje een stukje van het dorp af op een boerderij. Ja. Dus uh, ja, een twaalf uur breekt dat geweld los. En dan kun je dat zo een beetje... Uh, van een afstandje bekijken. Ja, ja. Ja, en waar, je, waar is het? het? Waar is die boerderij? Lekkerkerk. Lekkerkerk, oh, ja. Ja. En was maar, het, uh, ja, hoe was het om het bij deel, je moeder te vieren? Ja, nou, leuk. Ja? Ja, hier had ik ook zat uh, dingen in, in Bautigem. Want ik kwam dan om drie uur eindelijk weer thuis. En dan wordt hier de tent afgebroken. Dat hoorde ik dan op parkeerterrein. Ik denk, nou, ik had er eigenlijk geen zin meer in. Weet je, wat We ja. gewoon gezellig en leuk gehad daar? Niks wild eigenlijk, maar mijn moeder die wordt volgende week 80, ja. Dan moet ik dan een beetje hier uh, niet aanwezig zijn. Dat is echt zo'n jaarlijkse traditie. Ja, en, en, en dat komt um, ook heel fijn. Bestaat die traditie dan ook uit allerlei uh, um, rituelen? Ja wel, mijn moeder die bakt dan zelf uh, oliebollen en uh, die moet je dan heel veel eten en kom je niks te kort hele avond <laughs> en uh, dat is zo'n typische moeder. hoe gaat dat dan? Oh, ik ben van alles vergeten. Begon. Mooi. Nee, dat ging helemaal goed. Dat is echt heel fijn. Uh, zo met z'n viertjes is gewoon heel leuk. Ja, en je, en je hoorde de vorige, vorige gesprekken en toen dacht je, ik moet even bellen. Nou, ik heb in de auto ook geluisterd toen jij begon. Toen begon ik al met... Uh, dus dat vind ik altijd fijn in de auto luisteren. Ja. Zij ruigen, ja. Dus ik denk, nou ga ik verder luisteren. Ja. En eigenlijk ja, vond eigenlijk mijn... Uh, uh, dit verhaal niet echt, uh, zeg maar, een spectaculair verhaal. Maar dat bij Luc uh, van BN, die vroeg uh, pas... heb ik ook niet meegedaan. Die zegt, uh, vertel over je hoogtepunten van dit jaar. Nou, ik heb eigenlijk geen hoogtepunten, maar ook geen ja. dieptepunten. Ik heb gewoon een heel leuk jaar gehad. Nou, dat is mooi. Maar dat, kijk, ja, eerder in mijn leven had ik wel eens echt van die uh, uitschieters... Weet je, dat je iets meegemaakt had zo. Maar dat gebeurt misschien nog wel eens. Maar dat, ik heb er ook geen problemen mee. want Het is wel leuk om een uh, spectaculair verhaal te kunnen vertellen. Ja. Of zo. die heb je niet echt... Nee, maar dat is gewoon helemaal prima. Ja, maar dat is, ook, dan, dat is toch goed? Ja. ja. Nee, maar daar ben ik dan ook wel, dat denk ik voor mezelf wel eens. Ik, ik, ik zei het vanavond bij hun ook nog, hun had ook niet echt van die uitschieters. Nee. Maar nee, dan, ik zit ja, hartstikke naar mijn zin Maar het zijn geen verhalen die. Uh, ik kan er geen boeken over schrijven of zo. Nou, maar fijn dat je hebt gebeld, toch? Ja, maar ik zou nog een uh, tip geven, oh, of een uh, ja? aan... dat ik uh, zou willen dat de mensen minder mopperden. Want die kunnen echt over okay. alles mopperen. Ja. Terwijl ze eigenlijk een perfect leven hebben. Dat sluit nog een klein beetje aan. Dus minder mopperen? Minder mopperen, volgens mij. Oké. Kees. Hey, Maarten, bedankt. Hè. Dankjewel. En uh, okay. ga je nu slapen, of nog niet? Nee, ik blijf nog uh, doorluisteren. Goed zo. Oké. Okay. rustig voor straks dan. Oké, okay, dag Maarten. Dag. Goedenacht. dit is de nacht, hallo. Hallo, goedemorgen. Met wie spreek ik? Mijn naam is Nathan. Dag Nathan. Uh, allereerst een gelukkig nieuwjaar. Ja, gelukkig ik wil, nieuwjaar. Ik wil even reageren op die meneer die niet hiervoor, maar daarvoor. <coughs> Tom uit Bergen op Zoom? Ja, die ja. zei dat je je gezondheid niet in eigen hand hebt. Ja. Uh, dat klopt inderdaad. Um, ik heb mijn uh, oudejaarsavond in bed door moeten brengen vanwege de gezondheid. Oh. Dus... En wat, wat heeft u als ik vragen mag? Ik heb een, uh, een hersentumor. Ja. En heb nog maar heel kort leven, dus 2014 ga ik niet halen. Nee. Dus... Ik heb het overigens wel een hele fijne avond gehad. Want mijn zoon en mijn schoondochter waren hier. Nou, oh, dat is mooi. Ja, precies. Ja. En mijn vrouw natuurlijk. Mm -hmm. En we moeten ons er doorheen slaan. Maar je kunt niet zeggen dat je dat je, je gezondheid in eigen hand hebt. Nee. Dat uh, volslagen ons in. En, en hoe, mag ik vragen, hoe was het om, om Oud en Nieuw te vieren dan? Ja, heel, heel emotioneel natuurlijk. Ja. Als je van tevoren weet dat dit je laatste is. Ja. Dan word je daar niet blij van. En... en ik denk dat die meneer. Ik denk dat die meneer. Uh, zelf ook wel begrijpt. En wat is het allermoeilijkste? Het. Het is een soort salami. Waar je steeds platjes van afsnijdt. En het houdt maar niet op. Dus je wordt. elke dag wordt het een be beetje minder. Ja. Dus. En u lag dus in bed. Ja. En ligt nu ook in bed, denk ik? Precies. En uw vrouw, zoon en schoondochter. Die, die waren dus bij u? Ja. Um, hoe, hoe, hoe, ja hoe, hoe was dat? Zaten ze dan aan uw bed? Ja. Ja, nee, we hebben gewoon elkaar gelukkig 2014 of 2013 gewenst. Ja. En we moeten maar kijken hoe het uh, afloopt. En hebt u um, een bepaalde wens misschien uitgesproken of, of uw vrouw of zoon of schoondochter? Ja, ik hoop dat ik mijn kleinkinderen nog uh, op zijn minst dit jaar mag meemaken. Want, want uw schoondochter is in verwachting? Nee, dat nog niet. Nee, maar je hoopt dat het gaat gebeuren? Ja. Ja. Nou, wat belangrijker is dat zij hopen dat het gaat gebeuren. Ja. En hoe was het voor, voor, voor hen om, om op deze manier oud en nieuw te vieren? Ja, ook okay, emotioneel. Ja, uiteraard. Hè? Ik denk dat niemand het leuk vindt. Hoe, hoe oud is uw zoon? Mijn zoon is uh, 32. Ja. Hoe gaat hij ermee om? Ja, het is dus heel moeilijk, heel moeizaam. Uh, we zijn uh, een heel hechte familie. Ja. En dat maakt het inderdaad heel, heel moeilijk. En, en vorig jaar um, was, het, was het toen nog helemaal niets aan de hand? Jawel, ik ben toen in was november. U ook ik, ben, ik ben in november 2011 ben ik ziek geworden. Ja, dus, dus vorig oud en nieuw ja, was ook al anders dan anders. Ja, maar toen had ik nog altijd het idee. Sorry jongen. Toen had ik nog altijd die, het idee dat er nog vijf jaar bij kwamen. En dat heb ik in het begin ook uh, ten volle geloofd. Ja. Dus, en dan mag het niet zo zijn. Nee. Ja. Dus ik heb echt in het begin ten volle geloofd. Dat ik, uh, nou, max, dat ik absoluut nog een 15 jaar of vijf jaar erbij zou kunnen tekenen. Dat heb ik ook iedereen beloofd toen de tijd. Ja. En ik ben in januari ben ik geopereerd. En ik heb uh, drie, vier weken geleden uh, de uitslag gekregen van de laatste MRI-scans. En toen hebben ze me verteld dat behalve de tumor die er oorspronkelijk zat, uh, en die ze maar voor een deel weg hebben kunnen halen... want hersentumoren kunnen ze nooit helemaal weghalen... Ja. Uh, heeft zich inmiddels een tweede tumor ontwikkeld. Goh. En nu, nu merk je ook hoe snel dat, dat die, achteruitgang, hoe die achteruitgang versnelt. Dus. Heeft het ook invloed op dit moment al... Op, op uw denken, op uw denkvermogen? Nee, niet op het denkvermogen. Oké. Okay. Wel op een mobiliteit. Ja. U bent echt. Uh, um, aan bed gekluisterd. Aan bed altijd. Ja. ja. Staat er. Op dit er, moment wel. Staat er voor 2013 ja, ongetwijfeld al iets op uw wenslijstje? Ja, gezond worden, maar dat zit er niet meer in. Nee. En andere dingen waar u misschien nog naar verlangt? Ja, ik. Uh, <coughs> ik hoop dat ik. Uh, mijn schoondochter nog zwang zwanger kan zien worden. Ja. Dat is echt een vurige wens. Ja. En ik hoop dat ik mijn kleindochters, die ik al heb, ik heb er twee, mm -hmm. uh, ook kan zien opgroeien. Eentje is pas uh, negen maanden. Die andere is uh, ruim twee. Dus heb ik veel te weinig van kunnen genieten. Ja. Dus. Maar ja, het is niet anders. Dit uh, verhaal sluit ook al mooi aan op, op het verhaal van iedere bellen... over de vluchtigheid misschien. Hè? Dat het uh, belangrijk is misschien wel om uh, ja, iets meer bezig te zijn... met, uh, met, met bewust leven en, en minder vluchtig te leven. Nathan Want voordat je het, het weet, is het over. Ja. Dus. Nathan, um, heel erg veel sterkte... Ja, dat klinkt ook zo stom. Dankjewel. Maar um, nee, ik, ik wens je nog een hele mooie tijd. En ik, ik hoop dat het, uh, dat, het nog, uh, dat het nog heel lang mag duren. Dankjewel. Uh, en ik vind ik het heel vind fijn dat heb je hebt gebeld. En... Um, ja, sterkte ook voor, uh, voor je dierbaren. En, uh, fijn dat je even naar de uitzending wilde komen. Dankjewel. Sterkte met jullie programma. Veel succes met jullie programma. Welke. Bedankt. En tot ziens. Tot ziens, Nathan. Laten we dat zeggen. Tot ziens. Um, wilt u ook uw verhaal vertellen over Oud en Nieuw? 0800-1121. Dit is Stef Bos en is dit nu later.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 Bos en is dit nu later uit 1996. Lieke, goeienacht. Zou, zou je eventjes misschien de radio willen uitzetten? Ja. Er bellen okay. oudere mensen, maar ook hele jonge mensen blijkt. Want hoe oud ben je, Lieke? Ik ben tien. En jij luisterde naar de radio en je dacht ik moet even bellen? Of, of dachten je ouders dat? Uh, allebei. Oké. Okay. Wat heb jij een mooie boodschap misschien voor 2013? Ja, ik hoop dat iedereen een fijn 2013 krijgt. En ook een vooral gezond en uh, gelukkig. Mooi. En, en hoe was jouw 2012? Heel erg fijn met alle familieleden. En dan uh, hoop ik ook dat alle andere familieleden ver verder weg... ook een uh, fijn 2013 namens uh, hij en uh, alle anderen hier... Uh, ook 5, 13 gewenst krijgen. Ja, nou hartstikke mooi. Lieke, dankjewel. je wel. Alsjeblieft. Merik Milan, goedenacht. Goedenavond, hoi. Hoi. Duizenden mensen gaan vannacht helemaal los in Amsterdam. Uh, wat is er allemaal georganiseerd en wat zijn de trends op feestgebied? Merik Milan, die weet het allemaal. Hij is de nachtburgemeester van Amsterdam. Hij is uh, aangesteld om een impuls te geven aan het Amsterdamse nachtleven. Uh, allereerst uh, gelukkig nieuwjaar, natuurlijk ook voor jou. Een ontzettend gelukkig nieuwjaar ook voor jou, Maarten. Uh, 2012 uh, was een mooi jaar. En we gaan uh, door naar het volgende. Waar vier jaar oud en nieuw? Waar, uh, waar was uh, ik ben, jij in 12 uh, ik ben uur? Ik ben, ik, ben, ik ben persoonlijk op een feest. Uh, een privéfeest. En dat is denk ik een hele goede manier om uh, met je vrienden oud en nieuw te vieren. En jij weet alles over de, de trends op feestgebied. Uh, die privéfeesten, worden die meer gegeven? Of? Zijn er trends in te ontdekken? Uh, er zijn uh, zeker trends in te ontdekken. Maar wat heel erg leuk is om te zien... is dat uh, een aantal jaar geleden was het zo... dat er uh, veel feesten werden gegeven voor heel veel geld. Daar zijn mensen echt van afgehaakt. Hmm. En tegenwoordig worden er heel veel feesten gegeven... Uh, waarbij de kwaliteit voorop staat. En wat bedoel je dan daarmee met, met de kwaliteit? Uh, de kwaliteit staat voor mooie locaties, mooie plekken... Uh, om aan te geven. In het Tropenmuseum is vanavond een heel mooi feest... in de ze Hal. Oh. Maar, zo ook, maar zo ook vind je een heel mooi feest... in de, de, de Stad Schouwburg van Amsterdam. Oh, dat zijn bijzondere locaties. Uh, en betaal je dan de hoofdprijs daarvoor? Of valt dat wel mee? Uh, dat is zeker prijzig. Zeker als je kijkt naar de huidige uh, economie. Maar het is wel heel erg leuk om te zien... dat uh, de feesten die daar gegeven worden... Uh, be uh, voornamelijk bestaan het kwaliteit. Dus de uh, prijs was de afgelopen jaren hoger. Tegenwoordig is de prijs lager. Omdat mensen ook minder te besteden hebben. En er zijn natuurlijk ook heel veel cafés, barretjes. Um, zeg maar reguliere clubs die uh, de deuren openen. En die, um, uh, die ook de hoofdprijs vragen. Um, zijn wat dat betreft de trends te ontdekken? Uh, um, hebben die het moeilijker? Nu de, volgens jou dan ja. meer bijzondere ja. feesten op bijzondere locaties worden georganiseerd? Ja, ik denk absoluut dat uh, die uh, kroegen en de standaard uh, uh, locaties waar er veel geld, veel geld gevraagd wordt, dat die het moeilijker hebben. Uh, want mensen, mensen willen gewoon kwaliteit, mensen willen waar voor hun geld. Je kan je geld maar één keer uitgeven. Dus uh, zodra uh, een feest bijzonder is en er is een bijzondere locatie, uh, dan geven mensen geld eruit. En als je feest niet uitverkocht is, dan is het eigenlijk niet cool. Ja. Dus die reguliere clubs, cafés, barren, die krijgen het moeilijker? Die hebben het moeilijker, maar ze hebben wel hun vaste aanwas. Uh, wat heel leuk is, is om te zien, is dat mensen... Uh, dat is echt een verandering in, uh, in Nederland en vooral verandering in Amsterdam. Dus mensen willen gewoon waar voor hun geld. En dat begrijp ik ook heel erg goed. Dus de, uh, wat er vroeger was, was het, overal was het heel erg duur... En nu is het gewoon, je betaalt geld voor een bijzondere plek, voor een bijzondere locatie. En dat is wat leuk is. Merik Milan, de nachtburgemeester van Amsterdam. Tot hoe laat ga jij door? Uh, um, ik zeg altijd, de, als de zon opkomt, dan is eigenlijk mijn taak pas afgelopen. <lacht> dus ik hoop dat dit, weer, dit keer weer waar te maken. Dankjewel. Jouw website is nachtburgemeester.nl met een 8. Dus nachtburgemeester met een 8, cijfer 8. Mirik Milan, dankjewel. We zijn zo meteen terug met het derde uur. Dit is de nacht en dan praten we gewoon lekker verder over oud en nieuw en het nieuwe jaar. Tot zo.